8 uur, het NOS-journaal, Meegens. Megens. Stadion Twente staat op video. Amerika provoceert, zegt Syrië. En crisis leidt tot meer zelfmoorden in EU. <totstuken>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 Vooral in Griekenland en Ierland beroofden meer mensen zich van het leven. Om het aantal zelfmoorden te beperken... moeten overheden vooral investeren in werkgelegenheidsprogramma's... zeggen de onderzoekers. Het aantal verkeersdoden in de EU daalde juist. Volgens de onderzoekers komt dat... omdat in economisch mindere tijden mensen de auto vaker laten staan.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 In Californië heeft de politie een man van 30 opgepakt... die op klaarlichte dag een tekening van Picasso uit een galerie had gestolen. De verdachte is aangehouden in een hotel, waar het kunstwerk ook werd gevonden. Eerder deze week haalde een man de ingelijste tekening van de muur... wandelde rustig naar buiten, stapte in een taxi en verdween. Bewakingscamera's registreerden de diefstal. De tekening van een vrouwenhoofd, die Picasso in 1965 maakte... heeft een waarde van ongeveer 140.000 euro.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 Het weer wisselvallig met buien, de meeste boven het westen en noorden van het land. Het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. In de loop van het weekend geleidelijk minder buien en weinig verandering in temperatuur. ANWB verkeersinformatie met drie files. Op de A1 allereerst Amersfoort richting Amsterdam. Vijf kilometer tussen Gooimeer en Muiden. Dat komt door een ongeluk, maar de weg daar is weer vrij.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 Ga naar de van winkel of bel 0800 0500. Power to you, Vodafone. Het NOS Radio Injournaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen, voorzitter van de vakbond De Unie. Hoorde u zich net, eh, u zich net uitspreken tegen het pensioenakkoord? Zo dadelijk de politiebond ACP. Daar zijn ze er ook bepaald niet voor. Eh, minister Hille van Defensie wil nu de bezuinigingen op Defensie herzien. Wilco Boom in Den Haag hoort u zo over deze tegen de Raadse minister. We praten ook natuurlijk over het instorten van het dak van de Grosvesten. Burgemeester Den Houtse van Enschede hoorde u net geschokt reageren. Het is natuurlijk heel erg wat daar is gebeurd. Nou, verslaggever Matthijs van der Wiel is in Enschede. U hoort hem zo eerst naar het onderwerp onderzoek naar het ongeluk. Er komen zelfs meerdere onderzoeken naar dat wat zich gisteren afspeelde... in de Golsveste, het stadion van FC Twente. De gemeente gaat zelf onderzoek doen. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Arbeidsinspectie... en het Openbaar Ministerie hebben zich gemeld. Hoofdofficier van Justitie in Almelo, Monte van Capello... over de rol van het Openbaar Ministerie bij dit stadionongeluk.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 Die worden gehoord, ja, als getuige om te beginnen. Nou, hoe lang kan het onderzoek duren? Ja, dat is, het is gecompliceerd, dit onderzoek, eh, omdat je ook, denk ik, bouwkundige deskundigheid van buiten nodig hebt. We hebben wel wat ervaring met dit type onderzoeken. De Amer Centrale is zo'n voorbeeld en de Balkons in Maastricht is een voorbeeld. Maar dan, eh, dan heb je, het zijn geen, geen, geen hele snelle onderzoeken, daar gaat echt wel de nodige tijd overheen, denk ik. Hoofd-officier van Justitie, Monten van Capelle, Menno Remeyer, sprak met hem. Bij het stadion van FC Twente, de Goolsveste, is uh, Matthijs van der Wiel veel onderzoek. Matthijs, um, gebeurt daar nu wat met de tribune in het stadion trouwens? Ja. Uh, niet op dit moment. Uh, het stadion is afgegrendeld... en de onderzoekers die zijn op dit moment daar niet op die tribune. komen wel allerlei mensen kijken, hoor. Uh, mannen in pakken, een groep mannen in pakken... die betrokken zijn bij de bouwcombinatie, was je net. Sommigen hadden het echt zichtbaar moeilijk... bij het aanzien van die tribune. Om het goed te zien, kan je het beste op het perron gaan staan. Perron, Enschede, Drinerlo, waar de stoptreinen stoppen... en de mensen die staan te wachten, die staan allemaal te staren daar naar boven. En zien dan dat de constructie zelf, de betonnen constructie... Van van die tweede ring, dat die er ongedeerd uitziet. Daar lijkt niet zoveel mee aan de hand. Het is vooral die stalen constructie van de overkapping... die ingestort is, die daar ligt... En om een idee te krijgen van het geweld, van het gewicht daarvan... van die hele dikke stalen buizen waar dat dak op zou rusten... die zijn geknakt, alsof ze, alsof ze heel dun waren. Dat ziet er vrij indrukwekkend uit. Wie hier ook vanochtend waren, dat waren de bestuurders... van de vriendenkring FC Twente, de supportersvereniging... Evert-Jan van de Does en Jacques Hendricks. Ze stonden klaar met de sleutel in de hand om naar binnen te gaan... in de supportershome, een, een clubhuis hier in het stadion... maar ook... Zij mochten niet naar binnen. Nou, uh, in het kader van het onderzoek is er nog op dit moment niks vrijgegeven. Dus alles is uh, hermetisch afgesloten. Ze het zoals het uh, precies was op het moment van ja. het ongeluk. Ja, inderdaad. Het, het. Wat wilde u gaan kijken naar binnen? Nou, eigenlijk ook even kijken hoe het er hoe naar het binnenkant uit zou zien. Zeg maar. de, hoe groot de ravage is. Uh, om daar zelf nog iets beter een gevoel bij te krijgen dan, uh, dan ik tot nu toe heb. Ook om te kijken... Hoe snel er weer gespeeld kan worden? Met andere woorden, of het stadion wel bruikbaar is... als er straks over een kleine maand Europees voetbal gespeeld moet worden? Nou, dat nog niet zozeer. Het is, ja, je bent gewoon veel bezig met, met, met wat er gebeurd is. en uh, Je kunt daar geen ideeën bij maken. En, uh, nou, Wanneer zal dit en wanneer zal dat? Uh, ik weet niet, dat, dat is helemaal... Door de supporters en ik denk door de hele gemeenschap... hier naar de achtergrond gedreven. En... Denkt u echt niet aan die wedstrijd nee, straks en nee, de Champions nee, League? Totaal nee, totaal niet. Nee, het... Dat is misschien typisch Twente. Dat zijn typische supporters. Ze houden van die club. Ze zijn met die club bezig. En alles wat, wat aan tegenslagen is, ja, dat moet verwerkt worden. En ja, dat duurt gewoon even. Een, een soort familiegevoel wat er uh, vaak ontstaat. En, uh, bij grote evenementen, bij de successen... en helaas nu uh, dan, uh, bij, dit, uh, bij dit rampscenario wat zich heeft uh, voltrokken. En dan denkt helemaal niemand, ontzettend vervelend, zo'n ongeluk. Heel erg tragisch dat er iemand is omgekomen. Maar ja, wij spelen wel Europees voetbal en we hebben dat thuisvoordeel nodig. Er moet gespeeld worden in dit stadion over een maand. Nou, ik, ik, ik, ik denk dat dat gewoon op de achtergrond even staat. En, en dat komt de komende dagen wel weer. Maar ik, ik ben meer met hoofd bij, ja, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ook om zeker te weten dat de rest van de tribune wel veilig is. Hè? Want ik kan me voorstellen dat mensen dat stadion niet eens meer in durven straks. Nee, dat klopt. Ik denk dat uh, als ik daar uh, zou moeten gaan zitten... dan, uh, ja, dan wil ik toch wel van tevoren graag weten, oh, ja, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Uh, is het een constructiefout of... Uh, is het een, ja, een menselijke fout? Hè? Want ik kan me wel uh, voorstellen, uit het gevoel van veiligheid, dat je dat wil weten. Ja. Ja, je bent bezig met, met, met een fantastische periode. Een, een, een, twee seizoenen achter elkaar al. Nou, je hebt verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Uh, uh, met een vol stadion, 30.000 mensen. Ja, en dan gebeurt er zoiets. Ja, je kunt het gewoon niet vatten. Uh, het, het is, het is, ja, ik weet het niet. Ik kan er ook verder. Nee, daar val je gewoon stil bij. Ja. Verslagenheid in Enschede, opgetekend door onze verslaggever Matthijs van de Wiel. En die hoorde Matthijs spreken over die geknakte buizen bij dat stadion. Van dat dak. U vindt foto's daarvan op onze website nos.nl. Minister van Defensie Hans Hille profileert zich steeds meer als opstandeling binnen het kabinet. Waarom hij dat doet en wat hij wil bereiken, horen we straks van Wilco Boom. Is de verkeersinformatie nu wel met files Erwin in de hart? Ja. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort richting Amsterdam... tussen Gooimeer en Muiden, daar staat 6 kilometer. En dat komt weer door een ongeluk op de A6, Lelystad, richting Muiden... Uh, daar was een ongeluk. Vijf kilometer file nu tussen Almere Haven en Knopend Muidenberg. De weg is weer vrij. En de A58, Breda richting Eindhoven. Nog steeds de file tussen Knopen de Baars en Moergestel van drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over acht. Tegenstanders van het pensioenakkoord verenigt U. Dat is in het kort zo'n beetje de boodschap van politiebond ACP. De Vakbond wil onder tafel met andere kritische vakbonden die het akkoord afwijzen. We hebben contact met de voorzitter van de ACP, Gerrit van der Kamp. Meneer Van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom? Waarom um, roept u op om de krachten te verenigen? Nou, uh, nee, alleen is niet voldoende. We zullen wel moeten kijken wat er dan wel moet gebeuren. En uh, of dit akkoord op een andere manier nog vorm te geven, zodat er uh, mogelijkheden zijn om ja te zeggen. En wat, wat, waar wilt u naartoe? Wat, wat zouden alternatieven kunnen zijn? Nou ja, duidelijk is geworden is dat datgene wat wij hebben gezien: dat jongeren benaderd zouden zijn en mensen met zware beroepen. Uh, ja, dat andere partijen dat ook gezien hebben en dat er steeds meer partijen zijn die zeggen: dit is niet voldoende. En wij willen kijken wat er nodig is om dan wel te kijken uh, dat dit akkoord er kan komen. Uh, maar dat is tot nu toe niet mogelijk gebleken. Wat wij nu willen is dat wij met de collega vakbonden gaan kijken wat er wel kan. En ja, tegelijkertijd willen we dat ook in een veel groter sociaal akkoord proberen te gieten. Ja, bent u ervan overtuigd dat het wel kan? Want uh, het moet natuurlijk ook uh, wel goedkoper uiteindelijk worden. Het moet wel in de toekomst ook betaalbaar blijven. Ja, dat is zo. Uh, en wij denken ook wel dat het kan. Want dat heeft te maken met uh, zorgen dat de zaak in balans is en dat het solidair is. Uh, en dat betekent dat je wat moet gaan schuiven uh, in dat akkoord. En dat de, de balans uh, eerlijk is. En uh, niet dat bepaalde partijen nu de meeste nadelen ondervinden van dit akkoord. Hmm. We spraken eerder met René de Alge van de Unie. Uh, de achterban heeft zich daar uitgesproken over het akkoord. Ze hebben onderzoek ook gedaan onder niet-leden. Um, ja, ze zijn zeer ontevreden. Een, geven het akkoord een 4+. Plus. Wat hoort u van uw achterban specifiek? Ja, die, uh, we zijn, uh, bij ons ligt het zo dat ongeveer 60, 70 procent tegen is. En dat heeft met het zwaarte en het risicovolle beroep van politie te maken. En we zien dat ook bij de collega's van Defensie. Uh, dus die zijn allemaal overtuigd dat dit akkoord extra nadelig uitpakt voor dit soort beroepsgroepen. Ja, en uh, het zijn complexe akkoorden, maar het gaat natuurlijk niet alleen over het pensioen. Als we kijken naar de economische crisis zien wij... Dat op veel meer terreinen zaken oneerlijk verdeeld zijn. Kijk naar de zorgbezuinigingen. Uh, be Kijk naar uh, ja, hoe omgegaan wordt met banken en met, met bonussen in het bedrijfsleven. Ja, dat irriteert mensen ook mateloos. En ze willen ook dat wij daar werk van maken. En proberen met het kabinet tot een sociaal akkoord te komen. En daar zijn we nu mee bezig. Wij begrijpen van uh, meneer Olga ook dat er nog veel vooral ook onduidelijk is. En dat dat ook de 4 plus veroorzaakt heeft. Ja, dat klopt. Uh, ja, dan wordt het heel erg technisch. Je ziet dat er uh, onderwerpen in zitten wat het kabinet dan noemt de vitaliteitsregeling. Dat is een regeling die het mogelijk maakt dat mensen tijdens hun werk wat anders uh, kunnen gaan doen, studeren of een periode verlof of anderszins. En dat moet dan de spaarloonregeling vervangen. Mm -hmm. Uh, wat je nu ziet is dat uh, de Spalo regeling bij de politie en andere beroepen gebruikt wordt om uh, vervroegd uit te kunnen treden. Ja, en dat wordt dus juist verboden met die vitaliteitsregeling. Nou, dat is bijvoorbeeld niet opgelost. Uh, en dat maakt dus dat het volkomen onduidelijk is wat er met de bestaande regelingen gaat gebeuren. En daar worden mensen onzeker van. Ja. Nu roept u op tot uh, gezamenlijk optrekken tegen het uh, huidige akkoord en ook gezamenlijk dus werken aan een alternatief. Wie hebben er al gereageerd? Nou ja, ik heb begrepen dat mijn collega Alga inmiddels heeft gereageerd. Uh, wij zullen vandaag uh, en volgende week de andere collega's vragen die nee zeggen of dreigen nee te zeggen. Uh, om de eerste gesprekken op tafel te krijgen en te zien wat er gaat gebeuren. En er is trouwens ook vanuit veiligheidsperspectief al reden om dit te doen. We zien dat in landen waar die grove bezuinigingen uh, verkeerd verdeeld worden, uh, dat je dan ziet dat daar veel onrust ontstaat. En Maar ja, we weten vanuit het verleden dat dat ook leidt tot veiligheidsproblemen. ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp, hartelijk dank voor uw toelichting. De Door naar minister Hille. Want hij heeft gezegd: er gaat wel heel veel geld naar de gezondheidszorg, terwijl op andere rijksuitgaven, zoals defensie, heel veel wordt bezuinigd. Hij zei dat gisteravond in één vandaag. Hille werkte daarmee de indruk dat hij de bezuiniging van 1 miljard op defensie opnieuw ter discussie wilde stellen. Nou, voordat we erover doorpraten, is maar eens even luisteren naar wat hij zei. In dit kabinet gaan we 18 miljard euro, dat is een boel geld, 18 miljard euro bezuinigen. En dat doet heel veel oud. Er wordt elke dag in Den Haag wel gedemonstreerd voor dit of voor dat doel. En er gaat 15 miljard... Dus bijna die hele 18 miljard bij voor de zorg, in diezelfde periode, moet u zich eens voorstellen. Dus er gaat bij 3 miljard voor het opschonen op van het financieringstekort en 15 miljard extra voor de zorg. Dus de zorg is de rest eruit aan het drukken. En natuurlijk is goede zorg belangrijk, maar als wij overmorgen onze veiligheid in de waasgaal stellen... omdat we vandaag alleen maar goede zorg willen hebben, moeten we die afweging nog eens een keertje extra maken. Wilco Boom in Den Haag. Horen wij nu Hillen zeggen dat hij terugkrabbelt? Nou ja, het grappige, is, het grappige is. Je kunt het erin horen, maar hij zegt het niet. Uh, maar vriend en vijand die reageerden gisteravond alsof, alsof hij van die bezuinigingen af wil. Ja. D66 Leider Pechtelt, die, die, die twitterde dat de hele onrust veroorzaakt bij Defensie. En Tom de Graaf van, van uh, D66 noemde Hillen de Jan Tronk van Rechts, omdat hij kennelijk erger wil voorkomen. En ook bij GroenLinks vonden ze dat hij blijkbaar de verantwoordelijkheid niet wil dragen. Dus Hillet is er in elk geval in geslaagd de indruk te wekken dat hij de bezuinigingen ter discussie stelt. En dat ging zover dat het ministerie zich gisteravond genoodzaakt zag om met een officiële verklaring te komen dat de minister, en dan citeer ik, de bezuinigingen niet ter discussie stelt. Hmm. Hmm? Stelt hij ze ter discussie? Nou, ik denk eigenlijk dat het ministerie wel gelijk heeft. Hij doet dat niet. Als je ook goed luistert naar wat hij zegt, dan heeft hij het over, over overmorgen... en wat er dan misschien zou gaan uh, kunnen gebeuren. Uh, maar um, wat Hillet doet, is bij herhaling aangeven dat hij het eigenlijk teveel vindt... en dat het op de rand is van wat nog verantwoordelijk is. En dat doet hij zo vaak dat het, uh, de Kamer een beetje de keel begint uit te komen. Maar hij zegt nogal wat, of tenminste, hij lijkt nogal wat te zeggen, ja. uh, Want hij betrekt de gezondheidszorg erbij, hij doet een soort vergelijking. Hij betrekt natuurlijk ook zijn collega, minister Schippers, erbij. Maakt hij zo wel vrienden? Nou, in elk geval niet bij de VVD, want uh, de grootste regeringspartij. Daar vinden ze al langer dat uh, de minister van Defensie wel heel erg zijn eigen gang gaat. En VVD-Kamerlid Ten Broeke zei gisteravond dat hij liever had dat de minister zich nou eens ging bekommeren om de uitvoering van de bezuinigingen. En dat hij dat beter kan gaan doen nu. En uh, ja, die uitspraken van Hille zijn soms ook bedoeld om steun te houden of te krijgen in de krijgsmacht. Hè, want die krijgsmacht die moet een miljard gaan bezuinigen, de tanks worden opgegeven, nog veel meer. En daar is heel veel cynisme over de politiek. En Hille hoopt met die uitspraken dat hij aangeeft dat hij het eigenlijk ook te veel vindt. Dat de krijgsmacht toch wel snapt dat hij voor zijn mensen staat. Maar uh, inmiddels zijn er wel een hoop politici die door dit soort optredens van Hille niet erg blij met hem worden. Hille probeert het nog een keertje. Wilco Boom vanuit Den Haag. Houden we naar Groot-Brittannië, want we zijn natuurlijk erg benieuwd wat de kranten schrijven over die ene Britse zondagskrant News of the World. Vriend en vijand waren verbaasd toen gisteren bekend werd dat uh, die populaire zondagskrant ermee ophoudt. Zondag verschijnt hij voor het laatst. Verontwaardiging na het afluisterschandaal door journalisten was zo groot dat uh, de eigenaar uh, Rupert Murdoch zijn knopen telde. Nou, Arjen van der Horst, onze correspondent in Groot-Brittannië, wat schrijven de kranten vanochtend? Ja, als we de koppen langs gaan, uh, iedereen heeft het erover natuurlijk. The Daily Mirror en The Times, dezelfde kop, hacked to death in stukken gehakt. En dat is ook een verwijzing naar het woord hack, dat betekent hier ook journalist. The Guardian, de krant die dit schandaal ontketende. The scandal that closed the news of the world, het schandaal dat de news of the world uh, tot ja, het sluiten bracht... De Daily Mail, de paper that died of shame. En de mooiste vond ik wel van de Daily Telegraph. Die had heel groot op de voorpagina. Goodbye, cruel world. Vaarwel, vrede wereld. Grote verhalen in alle kranten. En het is ook wel interessant te lezen hoe de redactie van News of the World. Reageert. En de Independent beschrijft hoe Rebecca Brooks... de baas van de uitgever News International... de redactie had bijeengeroepen en iedereen dacht... oh, ze gaat haar ontslag indienen. Maar tot ieders verbazing en later dus ook woede... zou Brooks vertellen dat zij hun baan hebben verloren. Ja. Ja, en De toneer is, ja, de overgrote deel van de redactie... die vindt dat zij niks hebben te maken met het afluisterschandaal. Die zijn gaan werken voor de krant na, na de periode... van deze illegale praktijken. Zij zijn onschuldig en nu offert Murdoch... Uh, ons op om deze dame, Rebecca Brooks, te beschermen. Je ja. zegt alle uh, krantenberichten over News of the World... dus ook de, kranten van, de andere kranten van Rupert Murdoch. Ja, en dat is uh, nieuw, want tot deze week deden ze dat niet of heel sumier. Uh, the Times heeft een hele mooie grote zwart-wit foto op de voorpagina... met een jonge Rupert Murdoch toen hij in 1969 de uh, News of the World kocht... Maar eigenlijk is het interessantst uh, om te kijken naar die andere Murdo-krant, The Sun. Stel je bent een lezer van The Sun en dat is je enige nieuwsprong. Ja, dan moet het wel een hele rare gewaarwording zijn, want er wordt al twee jaar bericht over dit schandaal, maar tot een paar dagen geleden werd het stevast genegeerd door The Sun. Dus die heeft wel wat uit te leggen aan haar lezers. Opvallend is dat The Sun vrij braaf is, dus geen verhalen over woedende journalisten van News of the World. En die lijkt de lijn te volgen van Rupert Murdoch en geeft dus ook uitgebreid aandacht aan de Uitleg, uitleg van zijn zoon James, die gisteren het nieuws bekend maakte. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Nog eventjes naar Utrecht. Het eh, asielbeleid van dit kabinet stuit veel gemeenten tegen de borst. Eerder deze week stuurde 19 gemeenten een brandbrief naar de minister. U heeft het toen gehoord in het Radio 1 journaal. En boos omdat ze geen geld meer krijgen voor de noodopvang... van jeugdige asielzoekers van AMA's. Nou, vandaag staat er weer een heet hangijzer op de agenda. Namelijk de strafbaarstelling van illegaliteit. Een van de gemeenten die het hardst protesteert... tegen het asielbeleid van dit kabinet is Utrecht. En daarom gaan we praten met de wethoudering. Utrecht, Victor Vector Everhard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de minister wil het niet hebben, hè? maar u zegt dat u toch jeugdige asielzoekers mag opvangen als wethouder. Hoe zit dat nou? Nou, dat uh, project dat is inderdaad, uh, vanuit het Rijk ook uh, gefinancierd geweest. En uh, we zijn dat samen aangegaan als experiment om op een andere manier deze jongeren echt uh, te helpen. En uh, nou ja, de, dat zou ook echt worden geanalyseerd. Een wetenschappelijk rapport zou worden neergelegd. En nu zitten we in een tussenfase tot de minister zegt, nou, het geld is op. En uh, de resultaten er nog niet liggen. Nou, en wij vinden het gewoon uh, heel erg belangrijk is dat deze groep in beeld blijft. Dus uh, die blijven wij gewoon ook opvangen. Nou, probleem opgelost. U mag het doen, u blijft ze opvangen, maar dan moet u het wel zelf betalen. Ja, dat Gaat is natuurlijk een beetje het aparte van dit verhaal. Ook omdat wij nog niet de resultaten hebben gezien van dit experiment. En of het een goed experiment is wat we in de toekomst ook echt willen gaan continueren. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is ook waarom die brandbrief toen is gestuurd. Nou, u heeft hem kunnen lezen. Is van uh, minister, uh, dit, dit is toch niet echt de bedoeling. Ja, ja, dit is niet de goede volgorde zegt u. Ja. Je gaat iets gezamenlijk aan, je gaat een experiment aan, je wil de resultaten zien en dan ga je daarop uh, vervolgens besluiten van dit is een goede weg geweest of ja. het is toch geen goede weg geweest. Maar anders. u, u, u Om... kunt het gewoon blijven doen als u wilt, u moet het alleen zelf betalen. Dus op zich is daar dan geen probleem, toch? Uh, nou ja, dat is inderdaad de noodopvang, die blijven wij gewoon ophouden, dus dat kunnen we blijven doen. Ja. Maar uh, vindt u dan in ieder geval wel vooruitgang dat u het mag doen? Uh, nou, het is, sowieso vinden wij het heel erg belangrijk. We zien ook bij, bij ouders met, uh, met jonge kinderen, dat hebben we ook altijd gedaan in Utrecht. Uh, daar hebben we toen ook heel veel kritiek op gekregen. Uh, dat werd trouwens ook door de rechter uh, bewogen uh, tot wij dat moesten doen. Uh, wij moesten inderdaad deze mensen ook opvangen. En we zien nu tot het Rijk uh, schoorvoetend weliswaar, maar nu ook zegt van ja, dit moet inderdaad. Dus dit pakken we over. Dus we zien ook dat wij iets doen wat inderdaad gewoon, uh, ja, ook volgens de wet gewoon uh, eigenlijk moet. Het lijkt helemaal aan u, meneer Everhard. U moet het maar oplossen. En vooral ook betalen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, de stap die ons veel te ver gaat. Ja. Uh, we vinden dat het Rijk ook haar verantwoordelijkheid moet nemen. En dat is waarom ook die strafbaarstelling, uh, ja, de, de, hetgeen wat er nu uh, blijkt aan te komen, ja, ook echt een, een, een verkeerde stap uh, vinden. Omdat dit het probleem alleen maar uh, ja, verder uh, zal verslechteren en niet tot oplossingen gaat brengen. Wethouder Victor Everhart van Utrecht. Dank u wel.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 Uw vaste boekverkoper weet er meer van. Bent u nog geen zakelijke energieklant bij Eon? wij geven ook u een goede reden om voor Eon te kiezen. Zeker nu energie steeds duurder wordt. Ga naar eon.nl/goede-reden. NTR brengt cultuur elke dag, ook live vanaf Noord Sea Jazz. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl.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 Radio 1. Het NOS-journaal. Beelden van instorten dak, Grosvesten en Syrië woedend op VS. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. De instorten van het dak van het FC Twente-stadion. Gisteren is opgenomen op camera. Burgemeester Den oudste van Enschede zei dat gisteravond in Nieuwsuur. Maar hij wilde niet zeggen wat er te zien is. Ik heb één blik geworpen op de beelden. Die beelden zijn natuurlijk veilig gesteld, ook voor de onderzoekers.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 De VS bemoeit zich met de interne aangelegenheden van Syrië. En daar moeten ze onmiddellijk mee stoppen, dat zegt het regime in Syrië. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan de stad Hama. Er worden al weken grote demonstraties gehouden tegen de regering van president Assad. Volgens de oppositie heeft het leger hard ingegrepen in de stad. Maar dat wordt ontkend door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. De tanks die zijn gesignaleerd, die waren alleen op doorreis. Misschien some military were moving naar Idlib. Ze moeten door Hama. Maar er is geen militaire campagne tegen Hama. De Amerikaanse ambassadeur wilde met zijn bezoek de demonstranten steunen. Volgens de Syrische autoriteit had hij geen toestemming om naar Hama te gaan. De oud hoofdredacteur van de Britse krant The News of the World staat op het punt te worden gearresteerd. Dat staat vanochtend in The Guardian, andere Britse krant. De politie wil Andy Colson spreken vanwege het grote afluisterschandaal. Correspondent Arjan van der Horst. The Guardian meldt dat de politie gisteren contact heeft opgenomen met Andy Colson... en dat hij vandaag gearresteerd zou worden. De verdenking is dat hij op de hoogte zou zijn geweest... van het, van het afluisterschandaal, van de praktijken die heersten op de krant... en dat hij toestemming verleend zou hebben. En dat is waarschijnlijk een veel schadelijker beschuldiging. Toestemming verleend aan het betalen van tienduizenden ponden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 Hendrik van der Steenhoven is 52 jaar geworden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is vrij zonnig met alleen een paar lokale wolkenvelden. Later in de ochtend ontstaan veel stapelwolken en wisselen bewolking en zon elkaar af. Vanuit het zuidwesten trekken opnieuw buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Vanmiddag krijgt vooral het noorden en westen te maken met neerslag. In het zuidoosten laat de zon zich dan regelmatig zien.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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... Uh, daar staat tussen met en Knopend Muidenberg 3 kilometer file. Komt er een uh, ongeluk eerder vandaag op de A6 Lelystad-Muiden... tussen Almere Stad en Almere Zand, daardoor daar 4 kilometer. De weg is weer vrij op de A6. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Meersen en Maastricht... 3 kilometer langzaam rijden. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knopend Rotterpolderplein... en Knoopend Raasdorp 3 kilometer... En dan de Belgische E19, het verlengde van de Nederlandse A16, Breda richting Antwerpen. Daar staat tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen 10 kilometer file. WorldTicketcenter.nl, verkozen tot beste vliegtickets uit van Nederland. WorldTicketcenter.nl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 Tour. De tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Een vlakke etappe vandaag van Le Mans naar Châteauroux. Uh, wel weer een lange etappe, 218 kilometer. GioLip en Schio, Goedemorgen. Goedemorgen. Het is mooi voor Johnny Hogeland, want uh, dan houdt hij zeker nog een dag de bolletjes trui. Ja, zeker, want, uh, er zit niet één hindernis in het uh, parcours. Uh, dus zijn er geen punten te verdienen voor de bolletjesstrui. Dus blijft Sony Hogeland vandaag sowieso in de bolletjesstrui. En als ik kijk naar het parcours van morgen, aankomst op uh, Superbes, dan komen toch wel weer andere mensen naar voren, andere klimmers. Maar het zou dan ook zomaar eens kunnen zijn dat Sony Hogeland uh, ook de punten gaat sprokkelen. En uh, wie weet, misschien blijft hij wel wat langer in de bolletjesstrui, totdat het echt heel serieus klimmer wordt. Bolletjestruit is toch een succes, Gio. Hoe belangrijk is dat voor de Nederlandse renners? Uh, heel belangrijk, want uh, ja, we worden niet echt verwend hè, met renners in truien nee. uh, in grote ronden. Uh, we hebben natuurlijk Pieter Wening afgelopen Giro gezien in die prachtige roze trui die, die toch veel langer droeg dan iedereen verwachtte. En als je naar de bolletjes trui in de Tour kijkt... dan is het toch alweer uh, van 2005, dus zes jaar geleden... dat er een Nederlander was die de bolletjes trui voor het laatst uh, droeg... Uh, dat is toch wel heel erg bijzonder. Toen was het Karsten Kroon in 2005 die de laatste bolletjes -trui was. En in diezelfde Tour, iets eerder in die Tour, droeg ook Erik Dekker die, die prachtige klimtrui. Dus de klimmers uit de lage landen, om het zo maar te zeggen, die normaal gesproken toch uh, moeten passen als, uh, als ze echte bergen oprijden. Maar die reden toen in de bolletjes -trui. En 2005, ja, toeval of niet, het is ook meteen het laatste jaar dat er een Nederlander was die een tour etappe rond. Pieter Wening in Sierra Hey, en het is een vlakke etappe, dat wordt dus weer sprinten. Um, is het een echte Cavendish-etappe? Ja, het is een echte Cavendish-etappe. Of een echte Ferrar-etappe. Of wie weet, misschien ook eindelijk wel eens een keer Alessandro Petakje. Vorig jaar toch ook twee uh, etappeszegels in de Tour de France. Iedereen kijkt ook wel een beetje naar André Krijpel. Die zit niet helemaal lekker in zijn vel. Dat is de sprinter uit de ploeg van Philippe Gilbert. En die heeft zich alles. Verschillende keren flink kwaad gemaakt. Niet alleen op Gilbert, maar ook op zijn ploegenoten. En die roept nu van: uh, het is geen echte ploeg. Hij krijgt niet echt kans om uh, mee te sprinten. Wordt niet mooi in een treintje afgezet. Gilbert, die zelf gewoon meesprint voor punten voor die groene trui de afgelopen dagen. En Gilbert uh, is ook de man in de groene trui. Dus daar rommelt het een beetje in die ploeg. Maar wie weet, Krijpel, die zou het misschien ook wel eens een keer kunnen doen. En uh, we kijken toch ook wel een beetje naar die ploeg, De ploeg dus met de bolletjes dragen ragen in Hoogland. Want ja, die hebben dan Romain Fayu, die Fransman. Die toch ook wel eens een keer tweede is geworden in een etappe. Vlak achter Kevin uh, dus Of uh, vlak achter Ferrar. Uh, dus uh, je weet het maar nooit. Uh, het kan in ieder geval een hele leuke sprint worden. En wat heel erg bijzonder is, vandaag. De parcoursbouwers hebben weer eens een keer iets nieuws bedacht. 25,5 kilometer voor de streep. Daar ligt de supersprint. Die enige tussensprint die we tegenwoordig hebben in toeretappes. Hmm. Dus dat maakt de koers weer heel anders dan anders. Nou, we hopen dat er geen valpartijen zullen zijn vandaag. Gio dat Lippens, is het dankjewel. En uh, we horen je weer vandaag op Doe. Radio 1. Le Tour de France de 2011. Ici Jeroen in de ontbijtzaal van het Hotel Concordia in Le Mans... zie ik weer de schimmen van het dak van de kathedraal storten. Het was tegen middernacht. Het grillige beeld van vallende figuren. Draakachtig, menselijk, menselijke draken. Er vielen geen renners naar beneden in de Nuit des Chimères. De schimmennacht van Le Mans. Ook Johnny Hoogeland niet in de hallucinatie van een bollentrui. Het spektakel is de hele zomer te zien. Hartje Le Mans, voor, tijdens en na de tour. De ronde die vooral bij volle zonneschijn een passage van schaduwen is. Voortglijdend over het asfalt. Soms aan het wiel klevend van renners die geen schim meer zijn van zichzelf. En zo blijkt Le Mans meer dan alleen de stad van de 24 uur. Sterker, de 24 uur zijn maar een onderdeel van Le Mans... zoals de Tour een onderdeel is van Frankrijk. Schuin tegenover Hotel Concordia staat het standbeeld van Leon Bollet... man die leefde van 1870 tot 1913. Eerlijk gezegd had ik geen weet van zijn bestaan... maar na lezing van de tekst op de sokkel... begreep ik waarom hij het tot standbeeld gebracht heeft uitvinder van de eerste rekenmachine, bouwde de eerste kleine auto's, de voiturette, en bestudeerde de vliegbewegingen van vogels. Uit zoveel zin voor avontuur en constructie is ook het idee gerezen om nieuwe automobielen te testen in een proef van 24 uren. Een fenomeen was geboren, bepalend voor de wereldnaam van een stad, zonder helemaal recht te doen aan het ware wezen. Het is de dominantie van zo'n sportevenement die als een gordijn voor het ware gezicht van zo'n plaats hangt. Ik heb het met veel gretigheid opengetrokken. De Romeinen bouwden al een stadsmuur om de hoogte heen waar de Galliërs een nederzetting hadden gevestigd. Grote delen van die muur zijn nog te zien. Scheef gezakt met een soort borduurpatronen van baksteen. Het is een van de oudste bewaard gebleven Romeinse bouwwerken. Ik ben door de tunnel onder de oude stad doorgereden... en daarna de trappen opgelopen van die Cité Plantagenet. Eerst langs de kolossale saint julien kathedraal en aan de achterkant zag ik daarna de men hier... die er half in een nis omhoog staat. Smalle, lange, dikke steen van 5000 voor Christus. Met zijn patroon van kerven als plooien... lijkt hij een figuur die zich probeert te verstoppen in een pij. Het zou een dopingzondaar kunnen zijn. Dat soort gedachten krijg je vanzelf... als je een tijd in de tour rondloopt, of je het wilt of niet. De beleving om drie weken lang 24 uur de ronde te doen door Frankrijk... is me liever dan 24 uur auto's kijken op een besloten circuit... En zo kwam het dat ik meer getroffen ben door het erfgoed van Geoffrey Plantagenet dan door Jackie X of Jean-Paul van Poppel, bekende oudwinnaars in de auto en op de fiets. Eén ding is zeker: er is vandaag geen winnaar in Le Mans. Het peloton stapt op bij de nieuwe sportarena in het zuiden van de stad, vlak naast het 24-uur circuit Bugatti. Het is in de schaduw van de ware schoonheid van Le Mans. We spreken zo Maarten Dicro over wat wel mag in het peloton... en wat vooral niet mag. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin de Hart. Ja, de, de vakantie voor het zuiden die begint zich uh, misschien wel uh, kenbaar te maken... in de vorm van een lange file voor Antwerpen. Op de A16-119 breda richting Antwerpen... tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen staat nu 10 kilometer... Wat u ook kan doen is via Roosendaal en Bergen-op-Zoom naar het zuiden gaan... over de A17, de A58 en de A4. Dit is de Tour Ontwaakt. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. 13 minuten over half 9. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 74. Margoton, la jeune bergère retrouvant dans l'herbe un petit chat... Qui venait de perdre sa mère l'adopta Elle entre-ouvre sa collerette et le couche contre son sein C'était tout ce qu'elle avait pauvrette comme coussin Le chat la prenant pour sa mère se mit à téter tout de go Émue Margot le laissa faire brave Margot En croquant passant à la ronde trouvant le tableau peu commun S'en alla le dire à tout le monde et le lendemain Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars, tous les gars du village étaient là là là là là là, étaient là là là là là là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars, tous les gars du village étaient là là là là là là, étaient là là là là là là. Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougna, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu leur pardonne les enfants de cœur au milieu Du saint sacrifice abandonnent le saint lieu Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots Se laissaient toucher par les charmes du joli tableau Quand Margot dégrafait son corsage Pour donner la gougoute à son chat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 Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivre de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour ce qu'on se les prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement. Seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégraffait son corsage pour donner la gougoute à son chat.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 les gars les gars du village ja zo gaat het dan door hè. brave Margot van Georges Brassens brave Margot uit 1953 gaat over Margotje dat is een herderinnetje dat een verloren poesje adopteert en dagelijks de borst geeft dus een bij... <laughs> Dat wordt dik weer. Nee. Nou ja, goed, in het leven in het dorpje kwam stil te staan. Doordat alle mannen naar dat tafereeltje kwamen kijken. Ja. Nou, dat doet ons vrezen voor de komende 73 nummers uit de top 100. Ja. Ma Maarten de Kroo, goedemorgen. Goedemorgen. Commentator voor de NOS en oude renner. Dat was een mooie plaat, vonden wij. Ja, nou, ik vind ook. Ik zeg, als je met zo'n nummer het podium op durft, dan moet je het hebben van je persoonlijkheid. Eh. Ja, ja, ja, ja, nou ja, goed. We zijn, wel, uh, we zijn gelijk in de stemming. Zeg, we hebben het over uh, de ongeschreven regels voor het peloton. Daar willen we het graag over hebben. Over wieleretiketten. Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen. Wat zijn de vuistregels? Want we zien zoveel renners tuimelen. Wat moet je dan eigenlijk doen in het peloton? Nou, het ligt natuurlijk aan wie dat tuimelt. Het is een Ik heb het opgezocht. Het staat voor wellevendheid. En dat is toch niet helemaal een woord wat van toepassing is. Maar Er zijn wel een paar vuistregels. Het ligt eraan wie er valt. Dus dat maakt verschil uit. Ja, absoluut. Kijk, als er een onbeduidende euskartelrenner tegen een hek valt en zijn sleutelbeen breekt, zoals de arme Velasco gebeurde, dan is het maar zeer de vraag of er uh, even uh, op, op, ja, opgelet wordt. Ja. Uh, zeker als het ook nog eens gebeurt in de laatste kilometers. Want het, uh, de etiketten, die geldt in het normale leven altijd. Uh, in het huurrennen geldt die alleen als er geen andere belangen op het uh, spel staan. Dus ja. heel opportunistisch. Maar een, pa een paar dingen zijn er wel. Bijvoorbeeld, uh, je moet echt uh, waarschuwen als er gaten in de weg zit of paaltjes waar je dan omheen fietst. Zodat iemand die achter jou rijdt, die dat paaltje niet ziet, dat niet onverhoopt tegenop klapt. Ja. Dat zijn wel wat dingen, gaan staan op je fiets, hè? want dus je gaat staan en uh, je hebt geen goede druk op je pedalen, dan komt je fiets een metertje, uh, naar achteren. En dan de kerel die achter je zit, die, die hangt dan in je zadel en, en, en erger waarschijnlijk. Dat soort dingen, dus etensakjes uh, aanpakken. Uh, als er zo'n knecht met, uh, met bidonnen uh, onder zijn trui naar voren wil, die roept dan luidkeels service. dat is het internationale signaal dat er iemand langskomt die niet wil demoreren... maar gewoon diensten wil verlenen, dus de bediening. En dan laat je hem door, dat soort kleine dingetjes er. Maar het feit dat er dan toch doorgereden werd... zoals we dat zagen bij Geesik en door die dus best wel hard ten val kwamen en flink wat tijd verloren. In ieder geval, dat moesten goedmaken. goed maken. Is er geen leider in de koers die zegt... We gaan nu stoppen. We gaan in ieder geval langzamer fietsen. Uh, nou, dat, is, uh, dat leiderschap is uh, redelijk overgenomen door de ploegleiders die met uh, oortjes zitten te roepen. En uh, dan krijg je weer dat opportunisme. In het gewone leven is etiketten iets wat altijd geldt. Uh, in de huurrennen en een topsport is dat uh, de, uh, ja, alleen als het goed uitkomt. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we een enorme valpartij in een glijhelling met regen op weg naar Spa... En uh, daar kwam uh, Armstrong uh, met de gebroeder Slek ten val. En in de eerste groep van al die jongens die dan natuurlijk beneden komen... en eerst het uh, angstzweef van hun hoofdwissen en zeggen van... jee, wat hebben wij je meegemaakt? Mm. Uh, die gaan dan eerst kijken van, nou, wij hebben het overleefd. En dan komen de telefoontjes. Uh, die, uh, die, die, die zeggen dan, nou, wacht even, Armstrong en Slek liggen erbij. En toen ging, uh, dat, en dat is nog nooit gebeurd... toen ging Kancelaris zelfs de hele koers platleggen. Yeah. Nou, dat... Dat dachten wij eerst even, uh, dat is toch wel een mooi gebaar van zo'n leider in het peloton. Wat blijkt nu, diezelfde kanselaren er tot zijn eigen ontsteltenis achter. Dat hij daar gebruikt is door zijn ploegleiders Ries en Bruineel, die een onderhondje hadden met elkaar hebben zitten telefoneren. En het via kanselaren geregeld hebben door het peloton geneutraliseerd over de streep kwam. Nou, dat is in de hele toergeschiedenis nog nooit voorgekomen. En dit jaar rijden diezelfde gasten gewoon door. Je hebt het niet zo op met die ploegenleiders volgens mij. Uh, nou, niet zo op. Wat ik, wat ik zie, en dat, dat is, daar vorm je dan langzamerhand een mening over, is dat, uh, dat een, de, een van de essenties van de sport wordt aangetast door de manier waarop de ploegeleiders zich heden ten dagen met de koers kunnen bemoeien. En uh, dat is eigenlijk de enige sport in de hele wereld uh, op Formule 1 na... Uh, waar de uh, atleet als het startschot gevallen is en de arena betreden... de atleet in voortdurend contact staat met zijn coach. Uh, bij bij volleybal kan hij af en toe nog eens wat roepen... maar in dat veld bepalen die spelers zelf wat er gebeurt. Dan kan je hoogstens een time-out doen... en nog eens even wat individuele instructies achteraf en vooraf. Maar tijdens de koers gewoon bepalen wat er gebeurt... Dat is de enige sport en, en dat draagt door. En dat komt wel weer goed. Dat, dat, dat, dat is nog bezig. Maar dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de, van de leidinggevende. Dus ja. Daar heb ik inderdaad nog geen hoogpet pet van op. Maar hoe komt dat dan weer goed? Zal uiteindelijk het peloton toch uh, de, de macht van, van zeg maar de omgang... het met elkaar omgaan in het peloton zelf weer overnemen? Uh, ja, uh, ik denk dat dat... Uh, de, de zijn een, wat je nu ziet is natuurlijk een enorm... Uh, strakke regelgeving. Ik weet niet of het jullie is opgevallen dat de UCI zich zelfs bemoeit met uh, een fietszadel of het wel of niet precies horizontaal staat. Mm -hmm. uh, ze zijn heel erg nauw aan het regelgeven. Uh, wat ik nu weet uit het betrouwbare bron is dat ze achter de schermen toch met de renners en de ploegleiders ja. gaan kijken of ze niet tot een, tot een gemeenschappelijk regelnetwerk uh, kunnen komen waarbij ja. dat soort dingen... Uh, ervoor gaan zorgen dat we weer een echte wedstrijd te zien krijgen. Okay. Maarten ja. Ducro, hartelijk dank voor je commentaar. Niks bedankt. Goedemorgen. Graag. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Paris Marlon, aux yeux de filles, Robert Geesink is, is gevallen en heeft pijn. Ja hoor, dan gaan we het krijgen. Na zo'n uh, bijna wou ik zeggen stomme tussensprint zul je altijd zien... Er wordt deze Tour de France regelmatig gevallen. Renners liggen op de grond, moeten gehecht worden, hebben breuken... en stappen toch gewoon de volgende dag weer op de fiets. En dat is ook allemaal te danken aan de ploegartsen die in de Tour actief zijn. Een van die ploegartsen is Miek Vinken van de Vakantse ploeg En zij heeft heel wat werk dit jaar... Bijvoorbeeld met Thomas de Gent, de Belg van Vakantie die vrij vroeg in de Tour al op de grond lag. Mijn schouder is zo goed als genezen, daar heb ik toch weinig last van tijdens het fietsen. Mijn knie heb ik ook bijna geen last meer van, maar nu is mijn heupen, eigenlijk de spieren rond mijn lies en mijn lies zelf een beetje verrokken. En die doen wel pijn als ik fiets. En een ploegarts moet dat allemaal maar weer een beetje zien op te lappen. En daar heb je een hoop spullen voor nodig. Dus eigenlijk alles om, een te, één, alles om een wonde te ontsmetten. dan eventueel een hele hoop uh, zalven zeg maar, om uh, de wondes dan af te dekken of in te smeren. Dat, ook zalven dus om uh, kneuzingen waar geen wonde is, om dan uh, in te smeren. We zien dan, hier nog een, uh, een klein... Een tubetje, wat is dit? Dit is ontsmettingsmiddel. Dit is iets pevarine, Ja, wordt gebruikt als uh, ontsmettingsmiddel. En dan dus eigenlijk alle soorten haasjes zitten erin. Dus uh, steriele en niet-steriele haasjes. En dan alle soorten klevers. Dus klevers met al een haasje in. Klevers die waterdicht zijn of klevers die niet waterdicht zijn. Dan de gewone vatgazen zitten erin. Het zijn een hoop spullen, maar het liefste uh, gebruik je eigenlijk uh, hier niks van, hè? En liefst helemaal niets. Ik hoop altijd dat de koffer of de twee kastjes gevuld meegaan... en dat ze ook gevuld terugkeren. Maar helaas moet je altijd voorzien zien dat er inderdaad wel iets kan gebeuren. Nou is het vaak zo dat een arts rust voorstelt... Uh, om, om iemand goed te laten genezen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet tijdens de tour, want men moet elke dag 200 kilometer rijden. Is, is dat moeilijk? Dat klopt, dat is eigenlijk een contradictie. Ik denk dat een klassieke arts eigenlijk uh, heel vaak als behandeling rust inlast. Maar hier is dat dus het laatste wat mogelijk is. Dus um, dan moeten we een andere, een andere methode, of, of moeten we proberen om die renner en het laatste zo goed mogelijk te behandelen met in het achterhoofd dat die renner er wel een hele dag mee op de fiets nu is het zo dat de renners volgens mij eigenlijk altijd weer de fiets op willen stappen. Of ze nou, nou ja, bij wijze van spreken een gebroken rug hebben of iets dergelijks. Wanneer moet een arts zeggen van ja, sorry, maar dat kan echt niet meer. Ook al wil je graag die fiets op, het stopt hier. Maar meestal is dat een onderling, alleen gaan we dan samen even in gesprek. En beslissen dan hoe we het gaan aanpakken. En dan is het aan de renner eigenlijk, laten we de renner de beslissing, maar we proberen die beslissing wel te sturen. En is het moeilijk, want de renner wil altijd hè? Ja, heel vaak, maar ik denk dat ze wel realist genoeg zijn als het laatste te groot is dat we eigenlijk wel kunnen overtuigen dat het niet meer mogelijk is om verder te fietsen. Gelukkig hebben we dat nu nog niet ingekomen. Bij Thomas de hand was het zo een beetje afwegen, zal het lukken, zal het niet lukken. En hebben we gekozen, Thomas wou zeer graag ook nog verder. Dus dan was de keuze logisch dat we gezegd hebben, probeer en we zien wel waar we komen. En ik denk dat zijn eerste doel was nu om de eerste uh, rustdag. ...en dan zien we verder. A ma Ça fait c'est si bon. Adama. Heeft u een vraag voor toerrenners die wij journalisten niet durven te stellen? Laat het ons dan weten. Dan stelt verslaggever Paul Sanders die op de komende rustdag... ...en de antwoorden hoort u in de Tour ontwaakt. kunt u uw vraag stellen via onze Twitter-account NOS Radio 1. Les tweets du Tour... Drager van de bolletjes-trui Johnny Hogerland kunnen we niet vinden op Twitter. Maar zijn ploegmaat, Liewe Westra, die hem aan de trui hielp... die twittert wel voor het slapen gaan. Morgen weer een lange spordag. Gaan we proberen in te houden een keertje. Opladen voor de volgende actie. Thor Husshoff, op Twitter, ook vandaag weer in het giel. Aan de start is heel kort. Plus één meldt hij na de etappe van gisteren. Cadel Evans, die op slechts één seconde van Hushof staat... blikt terug op een long, wet en windy day. Een lange, regenachtige en winderige dag. Glimpse of Mont Saint-Michel was nice. Boys Incredible again. Mooi die glim van de Mont Saint-Michel op te vangen. En de ploeg was weer geweldig. Robert Geesink antwoordt op vragen van Twitteraars dat hij wel heel laat naar bed gaat. Rond middernacht schrijft hij voor al die mensen die steeds vragen of ik niet moet slapen. We eten zelden voor half tien. En dan de hashtag. Buikvol spaghetti. <laughs> Mark Cavendish heeft de zin in vandaag. Looking forward for tomorrow, schrijft hij gisteren dus. Same finish in Chateauroux that I won my first ever tour in the French van 2008. Hashtag nostalgia. Zelfde finishplaats dus als bij zijn eerste ritzegen in de tour van 2008.